Een klein beetje meer aandacht daarvoor. We gaan even naar het nieuws. De test op corona is de afgelopen week opnieuw gestegen. Er kwamen ruim 4000 patiënten bij. Een week eerder waren het er ruim 2500. Het aantal ziekenhuisopnames daalde naar 38. RIVM-directeur Jaan van Dissel maakte de cijfers bekend in de technische briefing in de Tweede Kamer. Hij zei ook dat de toename van het aantal besmettingen opnieuw vooral bij jongeren zit. Dat verklaart ook waarom er meer positieve tests zijn, maar het aantal ziekenhuisopnames meevalt. Advocaten in de Marengo-zaak hebben in de rechtbank woedend gereageerd op beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. Dat ze vertrouwelijke informatie zouden hebben gelekt naar hun cliënten. Volgens de advocaten is er niets van waar en zijn de beschuldigingen ongegrond. In Amsterdam is vandaag een voorbereidende zitting in de zaak tegen Ridouan Taghi en zijn bende.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 Weer nog veel zon, ook wat stapelwolken. Later vanmiddag kans op een stevige regen- of onweersbui in de maxima rond 35 graden. Ook morgen vrij zonnig en tropisch warm. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. We staan, files de ongelukken op de A4 naar Amsterdam, een kwartier vertraging bij Nieuw Vennep, wel zijn alle rijstroken weer open.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 Die te warme deken, hè? die net je elk jaar weer. Hè? De, deze zomer was het 40 graden s'nachts buitenlang onder mijn vier seizoenen dekbed. Denk ja, ik, doe iets niet goed. Was ze nou maar een site die ik kon raadplegen. Punt drie: Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken.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 Aanwezig, hè? Maak nou niet die oude fouten? Je gaat denken: ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees het aan je hitteplan! Jongen, jongen. Ik, zo ik zou zo graag de ambtenaar die dit heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten trouwens. Punt vier. Laatste punt: zorg voor elkaar.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 of van Claudia, of van wie dan ook, welke cabaretier dan ook... opnieuw dit soort uh, hele mooie cabareteske, kritische tonen horen. He, uh, over de covid, over de warmte van nu. Ja, dit, is, uh, dit hoort er wel bij. Goed, we gaan even, even terug naar uh, de oudere partij... Um, ze constateren dat het uh, een wezen een beetje zo is... dat de beleidsvoornemens op het gebied van uh, zorgen dat het goed loopt in het dorp... te vaak bij woorden blijven. Uh, ja, um, dat kan. Um, er zal inderdaad uh, volgens hun meer go handhaafd moeten worden. Er moet naar gekeken worden... dat de Noord- en de zuidboulevard niet volkomen te staan met campers... waar mensen gewoon overnachten. Trouwens ook in auto's. Uh, dat er tenten op het strand staan. Uh, nou, dat de duinrand... Uh, steeds smeriger wordt. Um, ja, ik denk... dat ze best wel een beetje... gelijk hebben. Uh, dus we zullen er... met z'n allen wat aan moeten doen. En ik denk dat we ook gewoon best... Eén ieder die bij Zandvoort op bezoek komt, daarop mogen wijzen. We gaan nog even terugkomen op de RVM Die op dit moment bezig is uh, om de Tweede Kamer verder bij te praten... over uh, hoe de status is wat er gebeurt. Ja. Uh, we zeiden net al, uh, we moeten veel voorzichtiger zijn... want uh, het groeit. Uh, nou, van Dissel gaat ook nog even in dat er uh, wat geruchten waren... dat er een mildere variant van het virus rondwaait... Nou, dat is dus uh, absoluut niet, uh, nee. niet gaande. Het is bij, uh, bij jongeren en bij jongeren gaat hij toch wat milder te, te paard... als bij, uh, bij wat oudere mensen. Dus vandaar dat de klachten wat, mil, min, uh, wat milder lijken... en er ook nog geen uh, ziekenhuis... Uh, nou ja, er is één ziekenhuisafdeling uh, met corona in Rotterdam geopend... maar voor de rest nog niet... Maar het is niet een mildere variant. Het is gewoon, het verspreidt zich onder jongeren. Ja, en wat hij terecht stelt, dat uh, zolang we het niet onder controle hebben, dat je veel sneller moet laten testen als je gewoon je niet lekker voelt. En hou ook in de gaten waar je naartoe gaat. Hè? Feestjes, borrels, barbecues. Uh, nou ja, wat, Dit zijn de besmettingshaarden bij uitstek. En vandaar die uh, testen. Ja. Uh, ja, natuurlijk, bij 30% is er geen bron of uh, contactonderzoek... Uh, enerzijds niet mogelijk, anderzijds uh, niet, met niet meer te achterhalen. Uh, maar het blijkt, hoe dan ook, wat iedereen erover mag denken... het is en blijft een groot probleem. Ja, en jongeren, oké, okay, die zijn wel milder... maar die gaan ook bij hun opa en oma op bezoek. En dat moeten ze nou net juist weer even niet doen... Dus blijf, in ieder geval als je als jongere maling eraan hebt... maar blijf dan wel bij je opa en oma vandaan. Ja. I'm uh -huh. Ik heb nog een leuk bericht gevonden. De AirCo lokt werknemers in de hittegolf naar kantoor. Thuiswerk leverend geroosters. Na de, na, nu de hitte een paar dagen aanhoudt, gaan sommige thuiswerkers terug naar kantoor omdat het daar koel cool is, is. Dat zeggen de meerdere werkgevers tegen het NOS. Het gaat om een klein aantal werknemers. Bedrijven en instanties zijn niet verplicht een koele werkplek aan te bieden, zolang de warmte tenminste geen gezondheidsschade oploopt. Het hoofdkantoor van ingenieursbureau Arcades in Amersfoort... is het vanwege de hitte significant drukker, zegt de woordvoerder. Normaal zijn hier sinds de corona zo'n 100 eh, mensen. Nu zijn er 120. Dat maakt het relatief druk. Maar we kunnen het prima aan. De bezettingsgraad is nog altijd maar een kwart. De Rabobank eh, komen enkele tientallen medewerkers naar kantoor... vanwege de koelte daar. We hebben al enige tijd regelmatig een regeling... dat mensen naar kantoor kunnen komen als het thuiswerken lastig wordt... zegt de Voegertvoerder. Bijvoorbeeld als je een klein huis hebt of het nu de warmte. Hier, hier thuis in Amsterdam werk ik aan de keukentafel. ochtends staat de er zon erop en je wordt er levend geroosterd... zegt rabobank Triné Stefan van Kleef. Hij vroeg, zich, uh, vroeg of hij weer naar kantoor kon komen... Vanaf vandaag werk ik daarom weer vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. Ik kan, de in, kan ik de ERCo in. Ik heb er zin in. Het was toevallig de vorige week al in een nieuwe meeting. Het scheelt, erg, het scheelt heel erg. Ik ben benieuwd of er meer collega's zullen zijn. Ik weet dat het een paar van dit soort mensen ook uh, dit wilden. Eigenlijk vind ik, net zoals de, de, de, de stoelen en de bureaus... Ik, ik, merk dat, ik hoorde mijn zoon daarover praten. Die zit ook aan de keukentafel op een gewoon stoeltje. En ja, ik mis mijn kantoorstoel en ik mis de aangepaste uh, werkomgeving. En dat heb je natuurlijk thuis niet. Eigenlijk vind ik gewoon dat werkgevers daar maar voor moeten zorgen. Het, en dit levert ook geld op. Dat minder reiskostenvergoeding en ja... Ja, maar we moeten niet iedereen te veel verwennen. Op een keukenstoel zitten is ook een manier om te kunnen werken. Echt wel. Gaat ja, best als, wel lukken. Als je het nog een paar jaar moet doen, krijg je pijn. Hier. Ja, dat is zo. We gaan even naar Brainbox. Vroegens gisteren, rond het middaguur, was het natuurlijk wel een prachtige show van de luchtmacht. Er was een oefening en nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel meer. Maar het is natuurlijk heel prachtig om, als je met z'n allen op het strand zit, om daar een toestel aan te zien te komen die werkelijk waar je kon hem aanraken. Het was echt waanzinnig leuk om te zien. Het is door... Ook voor hele velen is het gefilmd en gefotografeerd. En, uh, ja, ja, het, ging over, het waren twee Hercules C-130 van de, van de luchtmacht. Het ging om een oefening. En normaal vliegen deze jongens altijd alleen. en uh, Voor deze keer waren wat oefenen met formatievliegen. Nou begreep ik niet helemaal waarom je dan zo'n ongelofelijke... prachtige mooie bocht uh, moet maken... waar iedereen toch wel ongelofelijk blij van werd... Ja. Het was, uh, ja, was heel mooi. Ja, met het, al dat mooie weer en die drukte was het een geweldig gezicht. En uh, nu we toch met het mooie weer bezig zijn, ja. het weer. Het weer. <laughs> het wordt vandaag leidelijk bewolkt. En de kans op neerslag neemt toe in Zandvoort. Met vanavond uh, kans op een regenbui. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 32 graden. En is de wind matig. Windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot het ongeveer 22 graden. Dus we krijgen best nog wel een zwoele avond. De komende dagen neemt de bewolking en de neerslag toe in Stamford. Met donderdag kans op onweer en vrijdag regen. De temperatuur daalt tot 24 graden overdag en s'nachts eh, ongeveer 21 graden. De wind draait geleidelijk naar van, van het uh, zuiden en is zwak in kracht, kracht 2. In het weekend neemt de kans op zon af en daalt de temperatuur... tot te 22 graden overdag en 18 graden s'nachts. Dus we gaan koeler weer krijgen.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 Everything is alright. Because they tell me everything is alright.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 Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Gewoon even een mooi protestlied. Ja. En ja, volgens mij hebben we ook wel weer zaken behandeld die waar tegen dit moment geprotesteerd wordt. Ja, de COVID konden we niet meenemen, maar wie ja. wie daartegen protesteert? Oh, daar gaan we niet verder op in. Overigens. <lacht> Er zijn ook ondernemers die op een zeer originele manier... Uh, de file naar Zandvoort eigenlijk als een, als een kans zien. En uh, de wijnhandel in Overfijn die dacht van, ja, als die mensen nou toch in de file staan... en, ze, en ja, die hebben best wel wat gekoelde dranken nodig... of iets anders lekkers en uh, wat dan ook. Nou, uh, simpelweg, uh, je kon bellen en uh, ze kwamen langs... het werd in je achterbak gezet en je kon weer verder... Uh, nou, het was als een grapje begonnen, maar uiteindelijk uh, ja, ging het werken. Uh, of het nou echt helemaal hard werkt. Geen idee. Maar ik vond het idee gewoon eigenlijk best wel leuk om eens even, even te noemen. Ongelooflijk creatief. <laughs> ja, heel creatief. <laughs> Absoluut. Ja. Nee, ik heb nu een nummer te pakken waar helemaal niets van terecht komt. Oh jee. We gaan even opnieuw. Deze zal het wel doen. Praat even. Ja. We moeten even uh, ik, doorpraten. We, we ik, ik, hebben ik... vandaag iets met de muziek. <laughs> Het wil allemaal niet zoals wij willen. Er is een, een, een 94-jarige man, meneer Hoek, die heeft een brief gestuurd. Die, meneer Hoek die is geboren in 1925 en die stuurde aan jongeren een, een, een brief van... hou even vol, volgend jaar kun je weer helemaal los... En, uh, de, beschreef zijn jaren als uh, uh, van de oorlog in 1940 dat er oorlog uitbrak. Toen was hij 15 jaar. en uh, ja, de, Bij hem heeft het zo'n 10 jaar geduurd voordat hij überhaupt weer, uber, weer uh, feestjes kon en dat soort dingen meer. En dan hebben jongeren daarop gereageerd. Dit is Chantal, 17 jaar oud. En uh, gehoopt dit jaar uh, VMBO-diploma te halen. Beste meneer Hoek, ik snap wat u bedoelt. Dat wij zo'n drama maken over het missen van feestjes... terwijl u het veel slechter heeft gehad, ik snap het. Maar ik snap het ook weer niet. Voor u was het heel moeilijk. Voor ons is, het, is dit heel moeilijk. Ik had, uh, ik, ik had later aan mijn kinderen willen vertellen... hoe ik mijn eindexamenjaar was. Hoe het halen was en de eindexamenfeestjes. Ik kan die verhalen nooit vertellen... omdat ik die dingen nooit zelf meemaak. meemaak. Gelukkig heb ik een diploma-uitreiking, maar ook daar miste ik belangrijke gezichten. Ik zou zo graag mijn oude ritme terug willen. Aan het begin van de crisis verloor ik mijn baan in de speelgoedwinkel. Maandenlang heb ik gesolliciteerd en werd ik afgewezen. Ik wilde zo graag werken dat het weer zo zou zijn als hiervoor. Ik wilde gewoon weer iets doen. Maar er was niets te doen. Uiteindelijk lag ik de gewoon de hele dag op bed... en probeerde ik zo lang mogelijk te slapen... zodat ik zo min mogelijk van de dag meekreeg. Ik snap het, meneer Hoek. U heeft het lastiger gehad. Maar wij hebben het ook lastig. Dit is Nasit, 18 jaar oud. Hij hoopt dit jaar zijn VWO-diploma te halen. Meneer Hoek, u heeft een punt. U heeft tien jaar lang de oorlog meegemaakt. En heeft helemaal geen jeugd gehad. Als ik erover nadenk, vind ik dat ook wel dat, dat we niet moeten zeuren over feestjes. Maar aan de andere kant is het appels met peren vergelijken. Het gevoel van nood is nu veel minder dan destijds in de Tweede Wereldoorlog. In maart kwam we opeens een groot einde aan mijn middelbare schoolperiode. Op een weekendtijd, uh, op een weekendtijd veranderde alles... Alles werd onzeker. Eindfeestjes, gala's, hoe moesten we dat regelen? Ik had het liefst een mooi afscheid gewild van mijn klasgenoten. Maar dit ging niet. Ik kreeg mijn diploma-uitreiking... maar dat voelde gek op anderhalve meter staan... van de mensen die je jarenlang dagelijks gezien hebt. En dan ja, tja, tot nooit, ja, uh, doei. Als, als ik tegen mensen vertel dat ik dit jaar ben geslaagd... zeggen sommigen geslaagd, je hebt helemaal geen eindexamen gedaan... En zo voelt het ook. Zo is het ook gaan voelen. Als een enorme poppenkast. Als ik uw verhaal lees, meneer Hoek... dan heeft u veel meer moeite mo moeten opofferen. Daar ben ik mij van bewust. Maar er is een ding dat, heel dat is heel anders. Maar dat geen, dat, het is geen oorlogssituatie. Jongeren hebben maandenlang niet kunnen feesten... door die opoffering en het gebrek aan nood. Hoe serieus ik corona ook neem... Ik, je, je kan het jongeren niet kwalijk nemen dat ze het nu willen inhalen. Gaan we nog een nummer doen of ga ik nog eentje voorlezen? Nee, ik, ik, ik, ik draai nu eerst een Fairport Convention Crazy Man Mitchell. Nee. doorgaan met nog een paar brieven van uh, aan meneer Hoek. Uh, dit is Nathalie, 17 jaar oud, vmbo-diploma gehaald dit jaar. Beste meneer Hoek, aan het begin van de lockdown... voelde ik me verdrietig en eenzaam. Alles sloot, ook mijn school. Ik dacht meteen, wat als ik dit jaar moet overdoen? Wat als ik de toetsen dan veel moeilijker worden? Na de eerste toetsen ging ik op vakantie in Limburg. Daar leerde ik niemand kennen. Het was... Er, er, en er was niemand waarmee ik kon praten. Niemand waarmee ik vrienden kon worden. Bij thuiskomst mocht ik mijn vrienden weer zien. Maar op anderhalve meter afstand. Mijn vriend kon ik niet zien. Want die woonde op een uur afstand met de trein. Ik voelde me opgesloten. Ik had al een jurk voor mijn gala. Dat ging niet door. Over de geplande evenementendag heb ik nooit meer iets gehoord. Het was allemaal heel heftig. Toch begrijp ik uw brief heel goed... En als ik erop terugkijk, vind ik deze periode ook wel bijzonder. Op deze manier was mijn eindexamenjaar iets wat ik nooit ga vergeten. Ik probeer het maar zo te bekijken. Ooit, ooit sta ik in de geschiedenisboeken. U hebt uw jeugd kwijtgeraakt aan de oorlog. Ik ben niet mijn jeugd kwijtgeraakt aan corona. Maar het was hectisch, moeilijk en eenzaam. Maar het was wel ook speciaal. Gonnie. 16 jaar oud, HAVO-diploma gehaald dit jaar. Meneer Hoek, ik hoop dat u begrip heeft voor ons. Uw jeugd was vele malen moeilijker. Dat kan ik me echt voorstellen. Maar kunt u ook wat empathie opbrengen voor ons? Mijn eindexamens gingen niet door. Ik heb geen officieel afscheid gehad van mijn klasgenoten. Geen gala, geen eindexamenstunt. En ook raakte ik mijn baan in de horeca kwijt. U raakt van de een op de andere dag alles kwijt maar eigenlijk ik ook. Mijn sociale leven, mijn volleybal, mijn werk, mijn school. Alles was opeens anders. Ik heb ontzettend veel respect voor u... en besef me ook dat ik eigenlijk helemaal niet mag klagen. Maar eigenlijk werden we allebei in onze vrijheid beperkt. U veel erger dan wij natuurlijk. Er kwam een abrupt einde aan dit jaar... Waar ik, meeste, waar ik het meeste naar had uitgekeken. Het voelde, zelfs als, als, uh, het voelde zelfs nog niet eens af. U zegt, zet het een jaartje overheen. Dat wil ik zeker doen. Maar begrijp wel dat, het last, dat ik het lastig vind. Ik wil ook gewoon mijn oude routine terug. Mijn vrienden, mijn sport, mijn werk. voor die leerlingen en voor meneer Hoek. Prachtig dat je zo met elkaar kan communiceren... Over, over dit soort zaken. Ik heb een andere, echt ook een leuk berichtje. Afhaal Shakespeare biedt troost in Londen. Dat is een berichtje van de Volkskrant. Londenaren kunnen voor 100 pond een acteur uitnodigen... die in de tuin een voorstelling geeft... nu de theaters in, in coronatijd dicht zijn... Shakespeare op afroep. Een toeschouwer, ik heb van dichtbij gezien. Hoe zwaar het voor ze is dat ze niet kunnen spelen. Maar hoe mooi, hoe ontzettend mooi dit is. Nee. Nee. Nog een lekker recept. En uh, een salade met pesto. Wat heb je nodig? 250 gram pasta. Uh, van die vlindertjes. Uh, olijfolie. Drie zongedroogde tomaatjes. Twee bosuitjes. één mozzarella kaarsje. Twee pompadouri of trostomaten. één gele of een groene paprika. Een potje pesto. Of zelfgemaakte pesto natuurlijk. Een potje olijven. Met pigment en pijnboompitten. Kook de pasta vervolgens de gebruiksaanwijzing adante. Spoel het af met koud stromend water en giet er wat olijfolie op. Snijd de tomaatjes, de bosuitjes en de mozzarella... de tomaten, de paprika en de olijf in kleine stukjes... en doe ze bij de afgekoelde pasta. Rooster de pijnboompitten en doe ze ook bij de pasta... Het mengsel met de, met de pesto goed door elkaar... en de salade is klaar voor de gebruik... als je het even in de koelkast hebt gezet. En lekker is bij een stuk stokbrood... en een heerlijke glas koude rosé van Overveen waarschijnlijk. Ja, klinkt fantastisch. Nu we het toch over eten hebben... melkachtige witte Tesselse zee... is inmiddels ja. weer maagdelijk naar klaarkomen oesters. Ja, mooi. Hè? Ja, mooi. weer <laughs> die kleine berichten. Het zijn maar vier regeltjes. Het afgelopen weekend in één keer... Ja, wit, troebel, oorzaak, enorme groep oesters... kwam massaal klaar. Honderden miljoenen uitjes en spermacellen in de zee. En het was een ongelofelijk spektakel. Ja. Heel leuk. Feel alive Down. I uh, I want to say really. als goed geaarde Formule 1 fans hier in Zandvoort... er toch niet aan voorbij gaan. De negende overwinning van Max. En dan nog wel een overwinning die uh, ja, gewoon als de banden fluisteraar... of hoe we het ook mogen noemen. <laughs> maar het was een prachtig gezicht om te zien... hoe hij die auto zo mooi op het circuit, zo mooi plat hield... dat het, uh, ja, het was gewoon voor de Mercedes absoluut onmogelijk om er voorbij te komen... Het was uiteraard natuurlijk ook een hele slimme teamactie om... Uh, en daar zal Max zelf absoluut invloed op gehad hebben... om ervoor te zorgen dat... Uh, die harde banden. Uh, die verschillende banden, dat hij op de zachtste harde band... of hoe dat ook heten mag, ik snap er af en toe helemaal niets van. Maar het was wel een geweldige overwinning. Hij reed echt heel zuiver. En het is zeker te hopen dat uh, we dit volgend jaar ook hier gaan zien. Maar het zag je ook helemaal te meteen naar hem toe van... had jij nog last met die banden? Ja, het was echt... Ja, het was een, een hele mooie overwinning. Dit was ja. uh, het slot. En uh, nog een heel klein stukje Riders in de Storm.